Twee uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De VN-inspecteurs die het mogelijke gebruik van chemische wapens... in Syrië gaan onderzoeken, bereiden zich voor in Den Haag. Dat heeft een woordvoerder van de Verenigde Naties gezegd. De onderzoekers vertrekken waarschijnlijk binnen enkele dagen. Sommigen zijn lid van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens... waarvan het hoofdkantoor in Den Haag staat. Er gaan ook leden mee van de Wereldgezondheidsorganisatie. Woensdag bereikte de VN overeenstemming met de Syrische regering over het onderzoek. De Italiaanse oud-premier Berlusconi zegt dat het vonnis tegen hem nergens op is gebaseerd. Hij werd afgelopen avond door het Hof van Cassatie definitief veroordeeld... tot vier jaar cel wegens belastingfraude. Berlusconi zegt dat hij al twintig jaar voor niets wordt vervolgd. Hij kan niet meer in beroep gaan, maar hoeft waarschijnlijk ook niet de gevangenis in. Hooguit krijgt hij één jaar huisarrest. In Zeeland is een Belgische vrouw overleden... die eerder op de dag gewond uit het Grevelingenmeer was gehaald. Volgens de politie is het een vrouw van 45 uit Assen... een plaats in Vlaams-Brabant. Watersporters haalden haar aan het einde van de middag uit het water. Omstanders hebben haar gereanimeerd... maar in het ziekenhuis is de vrouw aan haar verwondingen bezweken. Het is onduidelijk hoe ze gewond is geraakt. De politie vermoedt dat ze was betrokken... bij een ongeluk op het Grevelingenmeer. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... verwacht dat zijn land snel zal stoppen met drone-aanvallen in Pakistan. Op de Pakistanse televisie zei hij dat de grootste dreiging van Al-Qaeda-strijders... is weggenomen door de onbemande vliegtuigjes. Wanneer de drone-aanvallen eindigen, zei Kerry niet. Het weer, helder en een graad of 19, overdag flink zonnig... op het strand bijna 30 graden en in het binnenland mogelijk 35 graden... Laat in de middag wat stapelwolken... en in de nacht trekken er regen- en onweersbuien het land in. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Het is gewoon al augustus. We zitten al in de achtste maand van het jaar 2013. Het is ongelooflijk hoe snel het gaat. 2 augustus is het en het wordt vandaag misschien wel de warmste dag ooit. Echt uh, van alles. Dus deze nacht is een mooie nacht om wakker te liggen en naar nachtzuster te luisteren. En even te bellen met een vraag of een antwoord. 0800 1121 is natuurlijk nog steeds het telefoonnummer. En uh, mailen mag altijd. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl Twitteren kan via nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma en die chat is te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Meld je daar vooral even aan, dan kun je meepraten met alle andere mensen die zich daar op dit moment bevinden. En de Facebookpagina is facebook.com nachtzuster. Ook al zo eenvoudig. En mocht je nou een antwoord hebben en niet op de radio willen... dan kun je daarin tikken. Maar we vinden het veel leuker als je even belt. 0800-1121.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 Nachtgister, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtgister, haal ik de morgen? Nachtgister, iets aan de pijen.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 Nacht justen. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht justen. brand van binnen. Nacht justen. doe iets aan pijn. Nacht justen. wat ben ik zonder al je zorgen. Nacht justen. al ik je morgen. Nacht justen. doe iets aan het <zul> wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe kan ik, ik Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, Zonder jou beginnen, nacht sister. Ik brand van binnen, nacht ik Doe iets van de pijn. nachtzuster nacht o, ben ik zonder oude zorgen? Nacht zuster, ik de morgen? Nacht ik doe iets van oh, oh, oh, oh, oh, de pijn. nachtzuster nacht nachtzuster Nacht zuster, nacht Iets van de pijn, de pijn, de pijn. nacht sister. Nachtzister, oh, oh, oh. oh, oh, oh. de pijn, Nachthuster van Doe Maar, was dat 0800 1121 is het telefoonnummer... dat je kunt gebruiken om een vraag te stellen of een antwoord te geven. Peter, nacht. Ja, goedenacht Astrid. Hallo. Nou, dan ben ik eens een keer voor de allereerste. Dat je, heel, je mag openen, ja. Ja, heel erg leuk. Heel erg, want ik bel jullie zo vaak en vaak in het tweede deel van de, van de nacht... en altijd met antwoorden. Maar nu heb ik toch eens een keer een vraag... Ja, nou mooi. Nou, nou en dat is, lijkt mij toch een hele leuke vraag. En dan uh, zit ik uh, toch al een paar weken, vooral met die warmte, zit ik aan te denken van hoe doen hun dat toch in godsnaam? Ja. <coughs> en dat is dus uh, het water drinken. Hè? Uh, iedereen zegt van je moet water drinken. Ja. Uh, daar wordt er enorm op gehamerd. Uh, maar nou hebben we natuurlijk een steeds groter wordende deel van de bevolking, uh, die dus uh, moslim is en die aan de ramadan doen. Mm -hmm, mm -hmm. En die zeggen dus uh, dat zij dus overdag helemaal niks nuttigen. Nee. Niet eten en niet drinken. Ja. In hoeverre is dat dus echt waar? Dat is dus een deel van de vraag. En ja. uh, kijk, uh, volgens mij is dus ook een, een, een niet drinken op zo'n warme dag die we morgen gaan krijgen. Is dus volgens mij, uh, ik kan het mis hebben, maar is dus een regelrechte aanslag op je nieren. Ja, dat het ongezond is inderdaad. Ja, ja, ja, ja. ja, dat het dus heel slecht voor je nieren is. Hè? Dat, dat, dat schijnt toch zo te zijn. Dus, klopt toch, hè? Nou, ik weet niet of het je nieren... Ja, dat is natuurlijk een kwestie van zout en dergelijke... wat zich dan ophoopt als je niet genoeg water drinkt. Maar uh, ja, ja, ik ben nou, daar ook, ook een beetje ingestampt. Je moet water drinken, water drinken, water ja, drinken, water drinken. Ja, water drinken. ja. ja dus ja. met andere woorden. Mijn vraag is dus nou, als daar eens iemand over kan bellen... Uh, uh, en daar eens uh, ja, een soort van uitsluitsel over kan geven... in hoeverre is het dus nou echt waar dat uh, de mensen die aan ramadan meedoen... Uh, ja. inderdaad helemaal niets drinken, echt geen druppel... Dus zoals morgen ook de hele dag geen druppel drinken. Hè? En dus daarbij dus ook allemaal activiteiten doen. Want ja, kijk, ik hoor ook verhalen van... ja, die mensen eten zich helemaal uh, ongans in de nacht. Ja. En kunnen bij wijze van spreken geen stap meer zetten... en liggen de hele dag in bed. Ja, dan is het natuurlijk... Uh, ja, maar die mensen, dat zijn natuurlijk ook allemaal gewoon verschillende mensen... die het verschillend aanpakken. Ja. Maar ja, misschien, ja, ik ja. heb uh, toevallig... Ja, nee, maar nog... ik wil nou eens van iemand ja. eigenlijk horen die dus... Uh, die dus bij wijze van spreken gewoon volledig werkt. Zoals ja. het morgen. Gewoon volledig werkt. Ja. En dan niet op kantoor, maar echt op de bouw of ja, zo. Of een vrachtwagenchauffeur. De, ik heb het wel van de, van de voetballers gehoord. Hè, die dus de, gewoon de training meedoen. En nou ja, alle activiteiten gewoon uh, doen. Ja. En, en, en dan schijnbaar geen druppel drinken. Nou, is dat nou echt waar? En is dat nou wel gezond? Als, ik vind het, uh, als we in Nederland uh, niet anders horen van dat je moet drinken en drinken en nog eens drinken. Het is een goede vraag, Peter. Ja, dat dacht ik ook. Ik zeg 0801121. 1121 Ja. ja? En ik wens jou een, een succesvolle, prettige nacht, Astrid. Ik denk dat het lukt. Neem nog een slokje. Ja, dat ga ik zeker doen. Oké, okay, doeg. Okay. <laughs> Bye. Bye. Martin. nacht, Astrid. nacht, Martin. Uh, Hi. Uh, uh, de vraag was uh, over de sterren, uh, had ik een vraag. Ja. Uh, je hebt de vaste sterren zal ik maar zeggen, aan het hele die dan uh, al meestal heel dominant zichtbaar zijn. Ja, van die aanstellerige sterren. Aan uh, grote, grote beer als voorbeeld even. En uh, daar was mijn vraag of, of, of bekend is. Uh, uh, wanneer die uh, uitdooft, zogezegd, of, of dat uh, bij wijze spreken de, de, de, het stiltje van de stilpan uh, bij ermee ophoudt. Gaan we dat nog meemaken? Of ga ik dat nog meemaken? Ja, misschien is dat al lang zo, hè? Uh, dat kan ja, heel goed. Ultimate, hè? Nee, dat, het... Dan uh, ja, is dat alleen het licht nog zien. Ja, maar, ja voilà. Maar dan, dan komt er ook een moment dat je dus dat licht niet meer ziet. Dat, dan, dat, dat, wat wij altijd noemen dat stilpannetje zal ik zeggen, ja. stilpannetje meer zou zijn. Zogat. Maar dan even als voorbeeld, je hebt ook andere hele be bekende vaststaande sterrenbeelden, ik zeggen, waarvan ik hmm. niet anders weet dat, hmm. dat, dat die er zijn. Ik ken ze niet allemaal. Maar ja, zijn er, zijn, is er een lijstje of zoiets dat je kan zien van, uh, of, of ja, is dat bekend überhaupt te berekenen? Uh, ja, of dat een, een keer uh, ophoudt, zo gezegd. Uh, nou ja, dat houdt natuurlijk een keer op. Tenminste, ja, daar zou je vanuit ja. kunnen gaan, ja. Zou, zou dat dan weer eerder als de aarde zijn? Of uh, wat ik zeg, ik ga, zijn er nog datums uh, dat, je, dat je zegt, van nou, bij mijn leven ga ik nog meemaken dat het stiltje van de stilpan bijvoorbeeld, uh, eraf gaat vallen? Of de, dat de, je de, op een de, schip zit, in een, op een oceaan, en dat je denkt, van ik volg het stiltje van de stilpan en opeens <lacht> is het weg. Dat is ook wat. Ik heb, trouwens, de vraag ontstond toen ik een, een, een, een stilpannetje op het gas zetten. Nee, een vallende oh. ster in de stilpan zag vallen. Dat was ook wel heel mooi dat, oh, een dat moment. Moet mooi dat moet mooi, zijn. veel mensen dat. Uh, dat uh, nog... Ja, dat was echt rommel. Ik zat naar die stilpan te kijken en ik zit als vaker. Uh, en toen kwam er een vallende ster en die doofde eigenlijk in de stilpan. Nou, ja. Dus dat was helemaal mooi. Ja, dat... En wat heb je gewenst? <laughs> ja, En ja. dat mag je niet uh, zeggen, want dan ja, komt het mooi, niet ja, uit. Hè? Ja. <laughs> dat moet niks zeggen, ja. Nou ja, wel een bandje, inderdaad. Ik, ik zie nog wel eens vallende sneeuw. Hoor. Dat is niet zo heel bijzonder. Oh. Als je echt goed naar, naar de lucht gaat zitten kijken, dan, uh, dan kan, je, ja, kan je dat wel een beetje... En dat zijn gewoon weer asteroïden. dus ik weet er ook niet zo heel veel van. Maar die, die sterren zijn dan gewoon weer... Uh, ja, wat je zegt, dat kan ook weer licht zijn, hè? Wat, wat dan weer uitgestorven is. Ja, dus, ja. Dat die sterren is natuurlijk al weg. Maar uh, ja. ja, ja, ja, ja. Moeilijk. Nou, de vraag dat is duidelijk. Er zit dus een antwoord op, uh, ja, Ja, weten, ja. ja. Nee. Nou, nou, inderdaad, er moet ook nog een duidelijk antwoord op komen. 0800-1121. Dankjewel, Martin. Mooi. Ja, bedankt. Ook. Ja, Goedenavond. Hoi. Andrea. Goedenavond, Astrid. Hallo, Andrea. De schone Astrid. Oh, is die er ook? Nee, ik heb het over jou. Oh, hallo. Hallo. <laughs> Wat kan ik voor je doen? Ik heb een hele mooie sportieve vraag vanavond. Ja, het gaat om het volgende, uh, de Nederlandse competitie kent een uh, Turkse scheidsrechter, de heer Kuzubuyuk. De heer Kuzubuyuk, ja. ja. Ja, ja, ja. En uh, mijn vraag is deze, vanuitgaande dat hij alleen maar in bezit is van een Nederlandse uh, paspoort, uh, mag hij van de UEFA een wedstrijd uh, fluiten waar een Turkse uh, club bij betrokken is? Dat is uh, mijn vraag. Ja, maar hij heeft een Nederlands paspoort. Vanuitgaande. Ik kan er niet weten oh. dat hij een dubbele paspoort is. Maar vanuitgaande dat hij alleen maar Nederlander is. Maar hij is van duidelijke Turkse. Kom af. Ja. Mag hij dus in Europa een wedstrijd uh, waar dus een uh, Turkse club tegen bijvoorbeeld een uh, Duitse of een Italiaanse uh, club uh, speelt. Dat is mijn vraag. Want ja, ik weet dat niet en dat is heel erg, maar mogen Nederlandse scheidsrechters geen wedstrijden fluiten waar een Nederlandse club bij betrokken is dan? Natuurlijk niet. Oh? Een, een, een Nederlandse ploeg tegen een Italiaanse ploeg mag niet gefloten worden door een Nederlandse scheidsrechter? Nee, want dan zouden we natuurlijk de Nederlanders laten winnen, wij scheidsrechters. Ja. Ja, dat is eigenlijk heel logisch. Nou, en en hoe, heette, hoe heette deze Turkse scheidsrechter Kululuk? Nee, Kujubuyuk. Oh, Kujubuyuk? Kuchu? Uh. Ja. Echt? Ja, Ja, Ik kan er ook niks aan doen. Nee, maar ik, vind, ik, heb, ik heb zeven jaar geoefend op Galatasaray, dus ik vind het ja. ook heel leuk als ik dan voor een Kutjubuyuk uit kan spreken. Ja, nou, je doet het steeds beter, dus... Ja. Uh. Nou, heel goed. Er is vast iemand die dat weer weet, dus 0800-1121. Hartstikke bedankt, zoals altijd. Ook Ido, rij voorzichtig. Ja, dank je. Joe, Bye -bye. Klaas. Ja, Goedemorgen, Goedemorgen, Klaas. Goedendag, maar ook hè natuurlijk. Uh, ja, Astrid, ik heb een vraagje. Oh. Ik kijk veel naar het programma van wegmisbruikers. Uh, <laughs> ja. Ja, en dan komt die vraag. En dan zien we is er een grote controle van uh, en, uh, de Douane en de vier van ons erbij. En dan komt dus er zo'n manier in een dikke Mercedes of een Audi aanrijden en die heeft nog een boete staan van ongeveer een 4, 5, 6 euro, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. En die moet hij dan betalen binnen 14 dagen of een, een maand en zo niet. Dan wordt die auto in beslag genomen. Hij wordt in beslag genomen en dan wordt de auto voor de verklaard of naar het domein wordt hij gebracht. Ja. Dan wordt hij verkocht. Oké, okay, en wat gebeurt dan met het geld waar u voor verkocht wordt? Hij heeft een auto van ongeveer een 50, tot euro, zeg maar. Ja. En dan betaalt u 3.000, 4.000 euro, betaalt u dus niet. Mm -hmm, dus al wat welkom. Nee, op wat verkocht. Waar gaan we met de rest van het geld? Dat was mijn vraag. Ja, ja. Dus het is een hele dure auto. Die wordt dan vervolgens verkocht voor, nou ja, als je pech hebt, uh, 20.000 euro. En je ja. hebt even voor het rekensommetje: hebben we dan, je hebt 5.000 euro schuld. Krijg je dan die 15.000 euro gewoon op je rekening gestort? Dat was mijn vraag. Een goede vraag. Naar de, of zeg je. Ik vind het een goede vraag, maar ik denk dat je die dan gewoon op je rekening krijgt, toch? Ja, of je het naar de, naar de grote heren, zeg maar, van de... Ja, of de ze, verkopen die, ze verkopen die auto gewoon, ze, weet je, ze gaan gewoon bieden. En dan denk ik van, nou ja, zodra iemand uh, 5000 euro biedt, klaar. Ja, dan oh. denk ik toch, die gaat toch geen auto van. En nou, dan weet ik wel waar ik mijn auto voor dan ga kopen. Ja, dat bedoel dat wel ik. wel. Mee. Mee. dat valt wel weer mijn vragen, Alfred. Ik vind het een goede vraag, Klaas. Hoeveel boetes heb je nog openstaan? Ik heb geen goed is Ja, Heel braaf. En heb je wel een dure auto? Ik heb ook geen auto. Dus, uh, <laughs> Helemaal geen auto. <laughs> ik, ik doe alles op mijn fietsen met het mooie weer. Dus, oh ja, uh, nou, dat is ook heel verstandig. Wel goed insmeren, hè? Ja, tuurlijk. Oké. Hé, hey, dankjewel. Hey, ik, wens nog een hele, ja, ik wens je nog een hele goede uitzending. Ja, ja ik jou ook. Het is leuk om jou te horen weer. Oh, okay. dat is mooi. Nou, dan houden we het zo de komende vier uur. Oké. Okay. Dag, Klaas. Groetjes. Hoi. hoi. Patrick. Hoi. Hoi. Hallo. Hallo. Uh, je wil weten of ik een vraag of een antwoord heb, natuurlijk. Dat oh, is misschien een mooie basisaanname. Toch? Ja, laten we daarmee beginnen. Heb je een vraag of een antwoord, Patrick? Uh, nou, Allebei. Ja, ik ben, uh, een, nee, een half antwoord, zeg maar. Ik een half een antwoord, dat is ook mooi. Ja, dat, is, dat noemen we de voorzetjes. Ja, de voorzetjes. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, wil ik graag een voorzetje geven? Nou, doe maar. Uh, die meneer die over de vraag had over de sterren. Ja. Nou ja, niet elke ster is natuurlijk een ster die je ziet aan de hemel. En nou weet ik uit mijn hoofd, maar dan zeg ik, ik ben geen astronoom. Oh. Is, uh, dat heb ik ooit eens gelezen, omdat het me toch wel interesseert. Ook dat hele universum en zo, hè, omdat het zo uh, groot is en zo. Maar in de stil, ja. uh, dat zijn geen sterren als zijn de zonnen. Maar dat zijn complete uh, sterrenstelsels. Dus net zoals dat je onze melkwegstelsel hebt, ja. hè, waar uh, duizenden zonnen in zitten, zo zijn die, uh, die sterren van het stilpannetje, dat zijn complete Melkwegsterrenstelsels. Uh, uh, en uh, nou uh, kan ik die meneer wel vertellen dat die uh, sterrenstelsels in het uh, stiltje, die, die doen het nog wel. Die, uh, die doen het nog wel, jaar. Okay. Dus die, die gaan niet binnenkort, uh, die doven niet binnenkort. Oké. Okay. Uh, maar niet binnenkort, maar wanneer dan wel? Dat is de vraag. Ja, daar dat gaat, dat gaat miljoenen jaren overheen. Oh, oké. Okay. Ja. Maar ja, dat maar, kan uh, natuurlijk toevallig net in september 2013 zijn dan. Nee, nee hoor. Nee, de mensen bij de NASA, die weten dat. Oh, oké. Okay. Dat is wel fijn. Het is wel uh, al bekend dat uh, hoe lang sterren het gaan doen, want dat heeft met hun helderheid van de licht te maken en de samenstelling en alles. Uh, dat weten ze wel, alleen ja, dat heb ik niet als parate kennis. Dus vandaar het voorzetje dat niet alle sterren sterren zijn, maar complete sterren stelsels. En nee. die doen het heel lang. Ja, maar ja, dus, uh, ja. ja, nee, ja er hoeft een, als er dan ergens iets uitdooft, dan krijgen ja. we er geen melding van of zo. Nee, nee, nee, nee. Want er kan ook gewoon een... een, een er kunnen daar wel tien zonden doven. Zonder dat wij het uh, kunnen zien hier zo. Omdat het uh, ja, niets doet aan de, de lichtsterkte. Omdat het natuurlijk een heel stelsel betreft. Oh ja. Nee, dan, dan, dan weten we in ieder geval dat we niet naar het steeltje hoeven te gaan zitten kijken. En denken van, oh jee. Nee, daar nee, gaat hoor, nee hoor. Nee, dat, dat dooft nog niet. Nee hoor, dat overleeft ons. Nou. Want we weten wel hoe, wanneer ons sterrenstelsel natuurlijk, opgeslokt wordt uh, door de zon en de aarde en alles. En wanneer is dat ongeveer? 3 uh, miljard jaar, dacht oh, ik. Oh, dat, dat, ha dat halen nog. we nog. Ik geloof dat de zon nog drie miljard jaar uh, brandt. Oh, oké. Het brandt toch even 3 miljard jaar. Dus uh, ook dat uh, maakt alleen niet mee. Nee. <laughs> nou ja, je weet het niet, maar waarschijnlijk niet, inderdaad. Nee, nee, waarschijnlijk niet, nee. Oké, okay, dankjewel hè, voor je voorzetje, wat eigenlijk al oh. gewoon een antwoord was. Oh, Oké. Okay. <laughs> Dag, Patrick. Bedankt. Dag. Spooky and blue dan nu. Swinging on a star. Spooky en soe, soe, spooky en soe, swinging on a star. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en antwoorden. Joke, goeienacht. Hallo, dag Astrid. Dag Joke. Hey, met Joke. Oh. As Astrid, ja. het is heet, hè? Het was heet, hè? Vandaag. Ja, het was vandaag al heet, maar wacht maar tot het morgen is. Wat dacht je? Nou, daarom ben ik nu. Ja. Want, je zult het niet geloven, maar ik had het zo heet... dat ik werd een beetje desperate. Ik denk, wat kan ik in godsnaam doen, hè? En ik heb Ach, een heleboeliede man, die zat naast me op mijn terrasje. En hij had het ook warm. En, in zijn rolstoel. Ik denk, wat kan ik doen, wat kan ik doen? Toen herinnerde ik me in einde... Ja. dat vroeger was ik eens op de markt... en ik zag een marktkoopvrouw... En het was verschrikkelijk koud, hè? Mm -hmm, mm -hmm, ik, denk, ik zeg, ach, uh, heeft het niet vreselijk koud? Ze dus zegt, mevrouw, onthoud één ding: hou altijd uw voeten warm in de winter. Dus ga in de bo bontlaars. En in de zomer maak uw voeten koud en ga in de bak water zitten. Heb ik gedaan? Ja, ja. ja. Het helpt. Oh. Het helpt. Dus morgen zit heel Nederland. Ik hoop. In een bak. Maar jij zit dus as we speak zit jij in een bak water. Ik zit absoluut morgen. Oh, nu ik nog heb niet. niet. Ik heb het niet ijskoud gedaan, hoor. Ik denk weet je wat? Ik doe lauwkoud. Oh ja. En lekker. Maar maar Joke, ik denk, ik bedoel, een tip als deze is natuurlijk altijd uh, welkom. Maar uh, ik kan me toch niet herinneren dat dit een vraag was. Nee. Maar je denkt gewoon een stukje service naar de mensen toe. Het is service, ik heb medelijden oh. met de mensen morgen. Nou, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ik dus denk dat je is... van, van alle bejaarden, die zitten te zuchten. Want ja. ik ben er ook heen hoor. Ja, dat, ik ben de bejaarden die zuchten. Ja. Dus ik zucht morgen <laughs> en ik kan er sowieso niet tegen de warmte. Oh dus ik denk, ik ja, ik ga het even doorgeven. Ja, het dus zit. in een bak met water. Ik heb een emmer genomen. Ja. Lauw koud water. Ja. Gaat er lekker in? Nou, je zult echt voelen het geestverlichting. Okido. Nou, ik, ja? Joke, ik ben, ik heb, het geeft me nu al een fijn gevoel... dat al die mensen die Mooi. nu al liggen te puffen en te steunen... <laughs> omdat ze het warm hebben dan... dat die ja. dan ook uh, morgen in ieder geval een beetje geholpen zijn. Precies, maar ik heb, ik heb nog één vraagje. Mag ja. dat? Ja. Moet je luisteren. Ik, vroeger had ik een hele hoop platen en die heb ik per ongeluk... ja, met de verhuizing ben ik die kwijtgeraakt. Ja. Ja. En ik was altijd dol van Mahalia Jackson... Dat ja. is een, een gospelzangeres, hè? Oh, ja. Ah, dat was... En het is gewoon... Ja, ze is al lang overleden, maar... Dat was een stem, nou, die, die vind je niet meer. En ik kan toch nergens meer die muziek vinden. Ja, op, op, op, op de computer heb je één melodie, geloof ik. Maar bestaan er winkels waar je dus oude platen kunt krijgen... Of van Mahalia Jackson, hè? Mahalia Jackson. M-A-H-A-L-I-A. Ja. Mahalia Jackson. Mahalia Jackson. En daar wil je een, een willekeurig welke plaat van hebben? Maak je niet echt, uh, echt nou, uit wel wat. Ga, Ja, met, met, uh, met... Ja, nou, er is één... Dat vond ik heel erg mooi altijd. Maar goed, maakt niet uit. Als ik maar weet waar ja. ik ja. dat soort dingen kan krijgen, hè? ja. Dat zou ik leuk vinden. Dan heb ik nog een vraag. Maar, nee, ja, hallo Joke. Maar, maar als, als nou iemand met advies komt voor via internet, kan dat dan? Of oh, je wil echt fysiek nee, naar een ik winkel? Ben, ik ben niet zo... Dat is mijn man meer. Ik ben achterlijk met, met die computers. Ja, maar je bent ook al... Hoeveel jaar was je ook weer? 84. Je bent bij. ook al 84. Dus als iemand nou zegt, ja, in Alkmaar zit nog een leuk uh, platenzaakje... dan ga je er ook niet even naartoe op de fiets. Nou ja, dan vraag ik het aan mijn zoon. Oh, kijk. Toch? Moet die arme jongen maar helemaal je, nou ook, maar ja We hebben wel eens meer gesproken, geloof ik. Hè? Toen had ik Loedertje, mijn, mijn buurkatje. Oh ja. Die de vogeltjes opvangt. Ja, dat Loedertje. Ja. Ja, die ben ik dus. Maar ja. eh, da, nee, dat is geen punt. Dan, dan laat, vraag ik het gewoon aan iemand die het heeft. Oké, okay. ja. ja. En, en als je een plaatje draait, zou je iets willen draaien nu van... Eh, Rita Rijs. Ach, Rita Rijs. Ik heb zoveel staan swingen op haar. Och, ah, ja. Als je het weet, joh. Dat, het is zoiets geweldigs. Ja, ik, was ook, ik, nou, maar ik, ik werk ook heel veel voor Radio 6. En ik, had de, ik heb een zondagochtend nog plaatjes van haar gedraaid. En twee weken geleden nog kaartjes weggegeven voor de ja, optreden. Ja, geloof is niet geloven, hè? En opeens, maar ja, ze was wel nog vol aan het optreden. Dat vind ik er dan wel weer een beetje mooi aan prachtig. Ik, ik, ik, uh, ik teken, wat ja, klinkt het naar in de nacht, hè? maar ik teken ja. voor, om zo het leven te verlaten. Ja. Want dit is zo grandioos en hoe haar dochter dit helemaal opgevangen heeft. Nou, ik heb er zo respect voor. En ik heb, ben, heb zoveel in Rotterdam, heb ik er zien optreden. Uh, ik heb er in beeld over. Want ik vond toen de tijd in de buurt daar. En uh, ik heb met haar gesproken en een sterke vrouw. En in Amsterdam, toen haar eerste wandel leefde, wester Ilke. We hebben genoten van haar. En ik zou ze graag treffen nog horen zo. Nou, ik uh, ik ga even kijken wat ik voor je kan doen. Ja? ja? Maar als ik het doe, dan doe ik wel een beetje een zomersplaatje. Ik Ja? ja? the world on a string, dat is goed van haar. Maar de, de, de summer nose is ook heel mooi. Ja, mag allemaal. Mag het allebei? Ja, mag. Dan doen we de summer nose, omdat het zomer is en iedereen morgen met zijn voeten in een bak met koud water zit. <laughs> goed? Ja. Nou, Dank probeer je... het maar, je is echt, voor mezelf, echt. Ja, nee, ik, ik heb al iemand lopen, ik krijg straks een emmertje water hier. Hé, <laughs> hey, sterkte morgen, hé Joker? Ja, dankjewel. Dankjewel. En een fijne uitzending nog, hè? Hetzelfde. Daar. Rita Reis, The Summer Knows. The summer smiles. The summer knows. And unashamed. She sheds her close. The restless sky And lovingly She warms the sun on which you lie The summer knows The summer's wise She sees the doubt a little more for her to tell one last caress it's time summer knows that you should have a bucket of cold water to put your feet in. Rita Reis was dat op Radio 1. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. En dan met name als je weet waar Joke een plaat kan krijgen van Mahalia Jackson. Of uh, als je Klaas kunt vertellen wat er gebeurt als je een hele dure auto hebt. En dan zoveel boetes dat je auto wordt in beslag genomen en verkocht. Wat gebeurt er dan met de meerwaarde van je auto? Krijg je die gewoon op je rekening geboekt? Andrea wil graag weten of de Turkse scheidsrechter Kuzubuyuk, Kuzubuyuk uh, ook um, wedstrijden mag fluiten van Turkije. Martin die vraagt zich af wanneer de grote beer uitdooft en of we dat weten. En Peter die wil heel graag weten hoe het zit met de ramadan en deze hitte. Of je, dan, uh, ja, wat je dan, of je geen schade ondervindt van het feit dat je niet heel veel water kunt drinken op zo'n dag. 0800 1121 als je een antwoord hebt. Johan, goedenacht. Hallo, Alfred. Goedenavond. Je hast gemaild. Ik heb inderdaad in gemaild. <laughs> oh jouw ja, Duits is net zo fonetisch als het mijne. In totaal. Ik kan wel iets beter, maar ik vind het wel leuk om een beetje plat Duits als Nederlander te praten. Is ook zo. Ja. ja. Dat is weer allen verstehen. Of hoe die duits ja, nou die kon het eigenlijk best heel goed uiteindelijk. Ja, die, die, die had er denk ik ook een beetje een spel van gemaakt om het uh, Nederlands accent uh, erin te houden. Net als het Paul de Leeuw Engels, wat ik, altijd, ik moet er altijd ontzettend hard o, om lachen. Ik zal ja. <laughs> Prachtig vind ik het. Maar ik denk dat hij het ook gewoon niet beter kan soms hoor. Nou, ik denk het wel. Ik kan me niet voorstellen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ah, ja. Maar ik zag inderdaad een uh, vraag voorbij komen in de mail. Een taalvraag vertel. Ja, ik had een vraag over de Duitse taal en dan met name over het zelfstandig naamwoord... Mm -hmm. dat in het Duits altijd met een hoofdletter wordt geschreven. Ja. En volgens mij is dat, zover ik weet, de enige taal waar uh, zelfstandig naamwoorden met een hoofdletter worden geschreven. Ja. Dus dan nou vroeg ik me af of er misschien mensen zijn die weten hoe dat zit... of er nog andere talen zijn uh, waar je een zelfstandig naamwoord met een hoofdletter schrijft... Het is wel grappig, want vroeger op school had ik er zo moeite mee. En nu denk ik, ja, het zijn gewoon de zelfstandig naamwoorden. Hoe moeilijk is het? Ja. Toch? Ja. Nee, maar ik heb er nooit zo over naam. Nou, maar weet jij ook waarom het is? Waarom de Duitsers dat doen? Nee, ik weet het niet. Misschien, ja, hmm. het, is, het is toch een vrij, ja, het is, het noem je, uh, officieel volk, hè, met in, in omgang en zo. Hmm. Bij Nederlanders zijn wat losser, wat... Uh... Dus misschien dat het in de, in de volksaard ligt of zo, maar ik zou het echt niet weten. Nee. Dat het gewoon voor de keurig is, ja. Ja, mm. dat het allemaal zo'n beetje zo hoffelijk is. heuflig, hè? Ja. Staat. Ja, ja. Heuflig. Ja. Met die schrijven dan, hè? De, de... Ja. Nou ja, het zou zo kunnen zijn, maar er is vast wel iemand die er verstand van heeft. En diegene, die uh, roepen we dan op om te bellen naar 0800 1121. Ja. Ik vroeg me 1. dus uh, af, dus als het in andere talen is en ook uh, waar het vandaan komt in de, de ja. taal. Uit welke eeuw het stond? Oh, je wil ook uh, de datum erbij? Ja, precies. Ook het uh, uurge... De, de, de, de. Degene die het bedacht heeft en ook de allereerste ja. hoofdletter die hij schreef. Dat zou ook mooi zijn. Ja. Van welk woord? Misschien was het Der Adam. Dat is zeer goed mogelijk. Adam moet even. boom of das slang. Ja, ja. Dan nee. allemaal. <laughs> goed. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Johan. Dank je wel. vrienden. Dag. Antoine van den Heuvel. Goeiedag, Astrid. Hallo. Nou, ik heb een vraag die houdt mij al heel lang bezig. oh, dat zijn de mooiste. Ik zal een voorbeeld geven. Stel je voor, ik vlieg regelmatig. Ja. Nou, als ik dan terugkom op Schiphol. Mm -hmm. Nou, dan ga ik naar de bagageband toe. Ja. Dan pak ik mijn koffer eraf. verstandig. Maar stel je voor, ja. ik ben als die als, als, als, als, als bagageband, mijn koffer komt als eerst. Ik pak mijn koffer eraf. Ja. En ik pak nog een koffer eraf. Ja. En dan, en dan hard wegrennen. Nee, dan loop ik naar de douane toe. Ja. En ik niks aan te geven, nou, nee. ben ik buiten. Dus iemand mist zijn koffer. Ja maar is er controle op, want die, die, die koffers worden door de douane gekeken van is het wel van meneer Van Heuvel of niet. Weet je, het Ik, ik, soms mens, ik ja. zie soms mensen op mijn bagaats met drie, vier koffers, dat zal het allemaal kloppen. Maar ik denk als, als iemand wil, ja. ja. ik vraag me af hoe, hoe dat werkt. Ik ga het doen. Ja. Maar het, het, lijkt ook wel, ik, het lijkt mij gewoon niet winstgevend, ik denk dat als je dat tien keer doet dat je negen van de tien keer gewoon met een koffer vol vuile onderbroeken thuis komt. En, en, uh, en uh, souvenirs uit Roemenië? Blokfluitjes? Dat soort dingen? Ik zal het nooit doen, maar er misschien mensen bij die denken van nou, god wil, wat er in zo'n koffer zit. Nou, maar weet je, Antoine, weet je, wij, er, zijn, er zijn natuurlijk een hoop dingen waar ik vrolijk van word, maar er is één ding, daar hou ik zo ontzettend van, kerstpakketten. Ja, dat vind ja. ik echt, ik vind het zo, ja, ja tegenwoordig iedereen bij de omroep is freelancer en bezuinigingen en zo. Dus we krijgen geen kerstpakketten. Maar vroeger, mijn vader, die kreeg ieder jaar van Wessanemeel een kerstpakket. En dat pakten we dan uit en er zat niks in wat je lustte. Welke hooguit één pakje koekjes en een gourmetstel. maar zo heerlijk om uit te pakken. En dat is met zo'n ja. koffer natuurlijk ook ja. zo. Als je gewoon zo'n koffer meeneemt... Ja. En dan kun je gewoon uitpakken. En dan is het een verrassing wat erin zit. En het meeste kun je natuurlijk gewoon weggooien. Maar ja, misschien dat er net, net een paar, ja, uh, ja. paar uh, boutins zitten. En dan hou ik me wel ja. bezig. Ik denk, Zelf, ik neem één koffer meer. Ik zal het nooit doen, daar gaat het niet over. Maar ik denk, als iemand er een koffer meer meepakt. Ja, dat ja. is die heeft geen koffer. Maar ik denk van, ik kan er zomaar. Of is, is er camerabewaking niet? Maar de, ja, goed, ik kan ook twee koffers mee terugnemen. Dus dat ze dus kunnen er eigenlijk niks van zeggen. Als ik dan naar die uitgang loop, ik kan niks aan te geven. Dan sta ik buiten mijn bagagebox met twee of drie koffers. Maar het is wel een briljant televisieformat. Ja, zeker weten. Koffer de koffer. En dan gewoon ja. een willekeurige koffer meeslepen. Ja. En dan kijken wat ja. erin zit. En dan ondertussen ja. iemand bij die bagageband filmen. Ja. Die naar die bagageband staat te kijken. En denkt, waar blijft toch mijn koffer? Nee, <laughs> ja. misschien, misschien gebeurt zoiets, maar ik denk dan. Goed, die, die, die persoon die, die mist zijn koffer, ja, die ja. heeft oh, het nog. Oh, ik heb mijn koffer niet. dat is de schip Schiphol ja. op zijn kop. Die gaan checken waar is die koffer gebleven. Ja, ja die maar koffer. die ligt gewoon bij jou achter in de kofferbak. Ja. ja. ja. Dus ik vraag me eens af of er een controle op is of, of het, het zomaar kan. Ik ga wel meteen zo'n slotje voor op mijn koffer kopen, denk ik. Ja. <lacht> ja. Want we hebben nu, ja. nu 75.000 mensen op het idee gebracht om bij de volgende ja. reis van Schiphol even een koffer extra mee te nemen. Ja, dus als je bij die band staat... en je moet kiezen tussen die ene roze koffer zonder slotje... en die andere roze koffer met slotje... dan kies je toch die ene zonder slotje. Ja, maar ik denk ook... als iemand ik, uh, met rijd, van, hey, daar met rugzak reist... en denkt van, hé, er ligt een mooie... Sam's nou koffer nog. Well, ja. al, al was het maar om de koffer, bedoel je. <laughs> ja, maar, wat, nou, maar misschien is het risico ook te groot, Antoine... dat je die koffer pakt... en naar de uitgang loopt... en dat er dan ja. iemand zegt... Hé, hey, dat is mijn koffer. Ja, maar op een vlucht van zo'n 250 man. Ja, dan moet je nee, heel nee, hard nee, rennen, weet je. Dan moet je al die gangen doorrennen. Dat je ja, het dat eerste bij dat, de koffers nee, bent. Ja, en ik, toevallig heb ik mijn eerste koffer Oh, Mijn koffer komt er vroeg uit. Nou, pak er nog eentje af. Ik ben weg. Oh. Zo denk ik dat... dat oh. ja. We moeten dit niet vertellen op de nationale radio. Dat moeten we niet doen. We nee, brengen ja, mensen ja. op idee. We zetten ze aan tot een kofferdiefstal. Is dat gebeurd? <laughs> oh, nou, knippen we knippen het eruit. Ja, nou de goede misschien. Oké, okay, maar mocht er nee, nog nee, iemand bellen met een antwoord, laat ik dat erin. Ja, gewoon. Nee, ik vroeg mij af: kan dat Of is het kamerbeveiliging of wat, wat? Nee, dat begrijp ik dat je dat afvroeg. Ja. ja. ja. Goed, Antwan, ik hoop dat er iemand belt naar 0800 1121 en dat we het antwoord kunnen vinden op deze prangende koffervraag. Oké, okay, prima. Hé, hey, goeienacht. Hé, hey, bedankt. Dag. Is ook een criminal mind hoor, deze Antwan. 0800-1121 als je het antwoord weet. Richard van Keulen. Astrid, goeienacht. Hallo. Ik heb een aanvulling. Ik, uh, voor Joka heb ik ook iets, denk ik. En ik heb een vraagje. Maar oh, ik weet goed. niet of dat allemaal te combineren is. Ja, nee, Wat? te combineren niet. Maar als we het gewoon één voor één afwerken. Ja, ja. Zit dat in? kunnen ja, we eerst inderdaad. de antwoord doen? Ja, de, de, nou ja, antwoord is een aanvulling op een uh, op dat sterrenverhaal. Ja. Uh, die ik dacht niet dat wij vanaf de aarde met het blote oog sterrenstelsels kunnen zien. Dus dat steeltje van uh, de steelpan. Dat is gewoon wat één ster. Het uitmaakt van een enorm sterrenstelsel wat we de grote beer noemen. Dat, uh, dat zijn gewoon afzonderlijke sterren, zonnen mm -hmm. en, en een gemiddelde ster, die gaat ongeveer 10 miljard jaar mee en de, onze zon, onze ster, die uh, is ongeveer op de helft. En ja. die, uh, die heeft nog 5 miljard jaar te gaan, ongeveer. Dus ik denk dat de kans erg klein is dat wij net zo'n ster uit elkaar zien uh, uh, exploderen. Of uh, van de steelpannetje. Ja, altijd, nee, maar ik denk ja. dat altijd. Ja, ik, ik, ik, weet, ik was op zich, het zal je verbazen, maar ik was op school heel goed in kansberekening. Maar mm. toch denk ik dat als je naar zo'n ster kijkt, denk ik ja. toch. De kans is 50-50 of hij gaat uit of hij blijft aan. <laughs> Denk ik ja. dan. Nou, het was heel correct wat je zei, dat, wij, dat het mogelijk is dat die al is uitgedoofd of ja. geëxplodeerd en dat ja. wij dat nog niet zien. Dat, nee. dat licht dat moet ons nog bereiken van de explosie, want die kan lichtjaren van ons verwijderd zijn. En een lichtjaar, dat is een afstand die het licht nodig heeft om daar te komen. En als dat een jaar is, dan zien wij dat pas een jaar later... Net zoals bij onze eigen zon. Uh, pas uh, Of wij zien onze zon. Zoals die acht minuten geleden was. Want dat is acht minuten. Uh, uh, heeft licht nodig om de zon te bereiken. En het uh, dichtstbijzijnde sterrenstelsel. Uh, bij de aarde. Is de Andromeda-nevel En die ligt op 2,2 miljoen. Lichtjaar verwijderd van de aarde. En die kan je alleen met een verrekijker. Als je precies weet waar je moet kijken. Als een heel klein watje. Kan je die aan de hemel zien. En dat, is zo uh, dat zijn zo'n. Bij elkaar zo'n 150 miljard sterren in één sterrenstelsel. En ons eigen sterrenstelsel, de Melkwegstelsel, is iets kleiner. Daar zitten ongeveer 100 miljard sterren in. Dat is voor, zoveel, voor zover mijn kennis gaat op het uh, op sterrengebied. Dus uh, ik denk dat uh, we geen sterrenstelsels kunnen zien. Ik heb de Andromeda-nevel wel eens gezien door een verrekijker. Ja. En dat was uh, heel indrukwekkend. En uh, dan zie je hem eigenlijk hoe die twee. Uh, 2 miljoen jaar geleden eruit zag. En, uh, maar van dat steelpannetje, ja, het, het, het zou kunnen, Astrid, uh, dat, uh, dat het net uh, ja. gebeurt op het moment dat wij dat uh, meemaken. Ja. Dat wij dat zien en dan zien we hem uh, uh, uitgaan. Ja. ja, maar de vraag is dus, en dat is best een goede vraag dan van Martin, de ja. vraag is dus, weten we dat? Denk dat dat uh, wel uh, berekend is van alle sterren die. Uh, um uh, op ons heen. Alle sterren... die uh, gesignaleerd zijn... door de, door de sterrenkijkers, sterrenwachten... Uh, heel veel ik die zijn uh, allemaal wel op grote beoordeeld. En, en, en dat is het... bestaan van een... een, uh, een ster is louter, uh, berust louter... Op, het, uh, op de strijd tegen de zwaartekracht. En de zwaartekracht verlies, uh, wint altijd. De, uh, de ster... die wil naar buiten toe, die wil juist groter worden. Maar de zwaartekracht... Uh, uh, afhankelijk van de grootte... de omvang van de planeet of de ster... Uh, hoe groter, hoe groter de aantrekkingskracht, die wil juist in één krimpen. En als de energie niet op is, dan wordt het een heel klein pingpongwalletje. En dan explodeert die. Maar misschien, maar, of, misschien dat we hem dan kunnen zien krimpen. Ja. Ja, uh, ja, als, als je dat, op het goede dat, moment kijkt. Ja, en of dat, uh, het zal niet op de. Uh, minuut nauwkeurig berekend uh, nee. zijn als bijvoorbeeld een zonsverduistering of een maansverduistering. Dat is exact uh, te berekenen. Maar het, uh, het uitgaan van zo'n ster, dat, dat zal toch wel uh, met een, uh, nou misschien een miljard of uh, misschien met honderdduizend jaar nauwkeurig te zeggen zijn. Dan weet je nog In niks, ons... hè? Nee, nee, dan weet je nog niks. Het ergens meenemen. rondom deze honderdduizend jaar gaat die uit, ja. ja. Maar goed, dan kan ja. het nog steeds toevallig vandaag zijn. Ik ga zo zo even kijken. Wat ja, had je ook... nog meer allemaal Richard? Je ja, wou Joke ik... helpen met de, met de plaat van Mahalia ja, met Jackson. Platen. Ja, ja mijn, mijn vader was een uh, groot liefhebber van jazzmuziek. En ja. met name ook van Rita Rijs. En uh, uh, die, uh, ik heb zijn uh, jazz collectie, zijn garmavondplaatcollectie uh, geërfd. Ja. En uh, ja, die ene mevrouw, voornaam ben ik niet meer, maar Jackson, was een Jackson. Ja, maar Mahalia. Ook... Ah, Mahelia Jackson, ja. ja. Nou, ik uh, of zij echt uh, uh, was ze nou op zoek naar een adres waar ze die platen kon uh, aanschaffen, ja. waar ze even kon kijken. Of wil ze ja. een bepaalde plaats aanschaffen? Nou, ik geloof Want... dat het echt helemaal niets uitmaakte, maar dat iedere, ieder schijfje waar geluid uit kwam van Mahalia Jackson van harte welkom was. Oh ja, nou ik wil best even kijken. Van Rita Rijs, daar zit zo'n uh, zo beetje het hele oeuvre bij. Uh, van uh, van uh, haar beginperiode tot, haar, uh, uh, tot, tot nu zo'n beetje. En uh, Maria Jackson, dat, ja, ik neem aan dat dat er ook wel tussen zit. Maar dat, dat moet ik even kijken, dat kan ik nu nog niet zeggen. Ik nou. zou best wel... Uh, met uh, Joke in contact willen uh, komen. Om met een e-mailadres of telefoonnummer dat, uh, dat we dat even uh, ja. laten nou, Weet uitzoeken. je hoe we het even praktisch oplossen? Als, ja. als jij nou even kijkt of die erbij zit en dan mailt naar Nachtsusapje ja. En dan, want Joke hebben we natuurlijk gewoon opgangen. We hebben geen nummer van. Dus Joke, die ja. moet even aan haar zoon vragen of die ook eventjes mailt naar nachtzusterapostatjeomroepmax.nl. En dan, als jij hem vindt, dan ja. laten we dat via de mail aan de zoon van Joke weten. En dan gaan we even kijken hoe we de plaat dan de eventueel bestaande plaat daar kunnen krijgen. Dat maar wie? Strak plan planafstrippen. Ja, o, ik regel het gewoon even. Ja, ja. dat uh, dat, uh, dat moet lukken, toch? Ja, nou en dan had je ook nog een vraag? Ja, ik had ook nog een vraag en daar loop ik al een tijdje mee. Ja. En dat is uh, de vraag uh, over de benoeming van de nachten. Het is nu al uh, 2 uur en 48 minuten ja. vrijdag, maar ja. we noemen dit nog steeds donderdagnacht. Ja, en vervelend hè? Dus en vrijdagnacht ja. is pas dan weer Zaterdag. Ja. En uh, ik werk bij een lokale omroep uh, in Haarlem. En dan doe ik wel eens uh, een programma maken op de jaarwisseling. Ja. En dan is het twaalf uur geweest. En dan zeg ik, uh, ja, van, van welke moment deze... Ja, wat is het nou? Oudejaarsnacht of nieuwjaarsnacht? Ja. Het was Oudejaarsdag, dus dan moet het Oudejaarsnacht worden. Maar dan moet de nacht van 1 op 2 januari moet dan nieuwjaarsnacht gaan eten. En dat lijkt mij een beetje gek. Maar dat, dat is even een, een zijstap. Waarom noemen wij ja. de nacht eigenlijk... Uh, bij het begin van de Niet volgende anders. dag... eigenlijk nog naar de vorige dag? Nou, maar het mooie is... Het is um, uh, deze vraag is natuurlijk wel eens voorbijgekomen... In inmiddels, uh, wat zal het zijn... 14 jaar dat ik uh, dit soort programma's presenteer. Maar Maar het grappige is... als je namelijk gewoon feitelijk kijkt... Ja. dan is het nu vrijdagnacht... Want het is uh, ja. vrijdag en het is nacht, Ja, feitelijk. Ja. De dag begint bij de nacht, ja. Ja, de, die begint op Om nul dat, ja. en die begint dus gewoon in de nacht... en die eindigt in de late avond we, ja. tegen de nacht aan. Ja. Alleen, uh, ik weet ook uit ervaring dat als we dit de vrijdagnacht gaan noemen... dat iedereen in de war raakt. Ja. En als je, het, als je het gewoon donderdagnacht noemt dan raken alleen een paar hele hyper-intelligente mensen in de war... en die kunnen zich dan wel weer aanpassen aan, de andere, aan het gewone volk. Ja, maar natuurlijk, als je het nu gaat instellen... dan raken de mensen in de war, in de war omdat uh, we gewend zijn, om het zo te noemen. Ja. Maar het is niet logisch. Nee. Dus ik... Ik wil weten eigenlijk waarom dat is. En met name hoe ik de komende jaarwisseling uh, uh, de, de mensen moet gaan wel Of je het oudjaarsnacht of nieuws? Ja, je zegt toch ja, gewoon gelukkig nieuwjaar, nieuwjaar zeg je nacht. toch gewoon. Sorry? Je zegt toch gewoon gelukkig nieuwjaar. Oh, gewoon vermijden. Geluk, ja, gewoon alles... gelukkig nieuwjaar. Het is 1 januari. Ja, welkom in de nacht. Maakt het jou uit? Iedereen is dronken. Ja, <laughs> ja maar ik niet. <laughs> oh nee, dat is waar. Hmm. Nee. Ja. Nee. Nou ja, ik, ik neem hem mee. Is het nieuwjaarsnacht of is het oudjaarsnacht op 1 ja. januari vanaf uh, 1 minuut over 12? Ja. 0800 1121. Nou. Zullen we nog even een stukje Helia Jackson doen, zodat we allemaal een beetje een ja. beeld hebben van waar jij naar op zoek gaat? Helemaal goed, uh, Astrid. Okido. Goede okay. dan, of goedemorgen wat jij wil. Oké okay, dan. Dag Richard Dag, van Keulen. Dag. Dag. Sweet little Jesus boy is dit van Helia Jackson. Sweet! Sweet mm -hmm. zegt op de, check, uh, op de chat, als Jumbo al pepernoten verkoopt... dan kan Astrid best wel kerstliedjes draaien, toch? Ja, we hebben het over oud en nieuw. We hebben het over dat je je voeten af moet koelen... of in de winter in warmer sloffen moet, uh, moet hebben. En we hadden het over Mahelia Jackson. Ik denk, ik laat even wat horen. <lacht> en dat deed ik dan ook. Uh, Mahelia Jackson, als je enig idee hebt... waar je platen van deze mevrouw aan kunt schaffen... en dan het liefst niet via internet, bel dan even naar 0800-1121. Rinsian, goeienacht. Ja, hallo, goedenavond, Astrid. Hallo, Rinsian, over. Ja, over. Ja, zeg het <laughs> ik dus. Ik heb een vraag. Oh. Uh, ja, met het warme weer uh, moet je wel vaak douchen en zo. Ja. Omdat het uh, zo warm is. En nou ja, als je daaronder vandaan komt, dan kun je bijna wel weer onder de douche gaan. Ja. Uh, maar ik heb je een vraagje. Waarom uh, uh, drogen nieuwe handdoeken uh, heel slecht af? Oh ja. En als ze gebruikt zijn dat ze dan wel goed afdrogen. Ja, en dat is met theedoeken ook zo. Ja, klopt. Ik wou eens vragen hoe dat, hoe dat zit. Nou ja, vooral dan handdoeken dan, dat het een beetje badstof is. Ja. Ja, want jij had nieuwe handdoeken gekocht en je was naar het zwembad geweest en je dacht, ja, ik sta nu al een uur mezelf af te drogen en het, ik druip nog steeds. Ja, ja, klopt. Het was net dan aan het vallen. Ja. Nou ja, een goede vraag, Rinsian. Ik, de, en, de, ongetwijfeld is er iemand die dat uit kan leggen. Want het heeft natuurlijk iets met moleculen, samenstellingen en uh, weet ik veel wat te maken. Maar 0801121. ik ga mijn best doen. En Sino, uh, zo'n misschien een plaatje mogen, mogen vragen? Ja, het is natuurlijk geen verzoekplatenprogramma. Je moet wel beseffen dat ik hier met heel veel pijn en moeite altijd de, prachtste, de mooiste platen zit uit te kiezen. Die prachtig passen bij de onderwerpen die aan bod komen. Ik denk... Ja, dat is waar. Maar dat is waar. Ik denk, maar daarom wil ik je een, een setje geven. Een, ik wil een setje geven. <lacht> nou, wat, voor, wat, voor, wat, voor, wat, wat wil je horen voor iets wat, wat echt absoluut gedeeld moet worden met het Nederlandse volk? Uh, nou, uh, Joey Dijzer met 100 years. Uh, ik kijk even, volgens mij staat die niet in de computer, hè? Nee, daarom is toch zo apart te Ja, het is wel heel apart, dat wel. Maar ik, ja. ik ben bang dat je hem even voor je uit moet zingen... nadat je hebt opgehangen. Oké. Okay. <laughs> nee, sorry, nou ja. ja, nee, maar ik, ik kan natuurlijk... Ja, ik kan het natuurlijk van internet gaan draaien... maar dan klinkt het voor geen meter. En we, ik, het is wel de bedoeling dat we mensen oren strelen. Ja, dat is waar. Nou, oh. doe dan maar Gordon in topkwaliteit. Gordon? Maar Gordon in top, weet je, ken je de term uh, uh, contradictie in termini... Even denken, ik, in, ik weet het nooit, het is of... Terminologie? Nee, het is contradictie in termini. Terminis, terminis, termino. Okay. Nou ja, contradictie. Nee, dat ken ik niet. Nou, dat betekent een tegenstelling. Ja, maar dan zei ik het ook. <laughs> oh, oké, okay. dus Gordon in top, uh, topkwaliteit. Ja. Maar ja, verder heb jij een enorm uh, brede muzieksmaak, Rinsian. Uh, ja, best ook op, op zich wel. Ja. ja. Alleen Joey was een Nederlandse zangeres volgens mij ook een keer. Zeg het nog eens een keer. Dijzer. Hoe heet hij? Joey, Joey, Joey Dijzer. Joey Dijzer. Ja. En volgens mij is, is het een Nederlandse zangeres. Ik weet niet zeker of ze een keer het songfestival gewonnen hebben. En hoe heeft, heet maar. die plaats? 100 Years. 100 Years. Nou, nah, ik ga eens even kijken, want we hebben het er nu zoveel over gehad. Dat ik bang ben dat ja, van mij, van mij we... Volgens mij ook wel mooi, Astrid. Nou, als jij het zegt, dan vertrouw ik je erin, Sian. Is goed. Nou, nah, en nu jezelf weer afdrogen. Ja, ja, ik hoop als het lukt dat ja, een... ja, ik hoop. tip kan geven, dat ik ze kan voorbehandelen. <g SAFRE Lewis> ik hoop ook dat het lukt. Een goede nacht nog. Ja, en nog een succes met je. Ja, gelukkig nieuwjaar, ja. Nachtzuster.